Goedemiddag, ik ben Biem Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal positieve coronatests blijft dalen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 6.996 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 650 minder dan gisteren. En ook in de ziekenhuizen gaat het de goede kant op. 2512 COVID-patiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 60 minder dan gisteren. Dat was Ernst Kuipers, die over de ziekenhuisbedden gaat. Hij is tevreden over wat de cijfers laten zien. Vanaf 1 november twee dagen met 160 erbij en daarna twee dagen met 140 eraf. Betekent dat als je dat middelt over die dagen, dat we nu op een plateau zitten. En dat is uitstekend nieuws. Op de intensive care werden 35 nieuwe patiënten opgenomen. Daar zijn er minder nieuwe opnames vergeleken met gisteren. Zo'n 100 Rotterdamse rechtenstudenten hoeven toch geen hertentamen te maken. Bij de eerste poging ging afgelopen zomer iets mis met de anti-speak software... waarna de examencommissie besloot de tentamens ongeldig te verklaren. Ze hebben er nog eens naar gekeken en zijn erachter gekomen dat het niet de schuld was van de studenten... en de meeste tentamens zijn alsnog goedgekeurd. De politie in België heeft afgelopen weekend twee minderjarigen opgepakt... voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Volgens Vlaamse media zouden ze in een online videoboodschap trouw hebben gezworen aan en plannen hebben gehad om agenten aan te vallen met messen. Grote kans dat je in Eindhoven binnenkort iemand ziet in een shirtje met daarop La veel of Adidas Duur. Dat is een actie van de kledingbank om aandacht te vragen voor armoede. We hopen dat mensen doorhebben dat er een soort nare merkbeleving in Nederland aan de gang is. Dat je er niet bij hoort als je geen merkkleding draagt. Nou, met deze... Met een knipoog hopen wij te vertellen dat je er wel degelijk bij hoort als je geen merkkleding kan veroorloven. Afgelopen jaar moesten ruim 2000 gezinnen gebruik maken van de kledingbank. De Eindhovenaren verwachten dat dat er dit jaar door corona nog meer worden. Sinds maart merken wij al dat we bijna 10% meer nieuwe klanten hebben. En iedereen snapt wel dat dat door corona komt. En die groei, we hebben gewoon geld nodig om, om onze klanten te kunnen helpen. Je kan zo'n shirtje met Lacoste veel erop dus niet kopen. Je krijgt hem als je een donatie doet aan de kledingbank. Het weer geregeld zon en op de meeste plekken droogt wordt niet warmer dan 11 graden. Morgen kan het eerst nog een tijd mistig zijn voor het opnieuw een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen in Beverwijk en De plein staat nog 6 kilometer file met een half uur vertraging. Het goede nieuws is dat alle rijstroken weer vrij zijn. En door het ongeluk op de A9 is het verkeer ook vastgelopen... op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Tussen Beverwijk en in Velzen rijdt het langzaam over 2 kilometer... met een dikke 20 minuten vertraging nog. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I'll give you so much joy I will love you, I'll hug you, I'll kiss you You know that I don't want you next to me But if you need some space, I will step away And I know it might sound stupid, but for me, yeah I just gotta keep believing and I've heard something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 friend Love in my trust if you was my boyfriend This all my life The air that I breathe in All that I believe in I promise I'll give my life Loving love in my trust if you was my boyfriend All I need in this life is sin It's me and my girlfriend Me and my girlfriend Down the ride right. to the very end It's me and my boyfriend Me and All I need in this life is sin It's me and my girlfriend Op weg naar huis zijn er wel tien. Bij elke bar wordt hij erkend. Want hij vertelt graag over wat hij heeft gezien. Dat hij aan heeft gezworven en de grenzen overging. Met slechts een journalistenpad. Maar hoe meer drank, hoe erger. Zelfs vreden woorden zijn verhalen.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 jij wel rusten, jij? Wat kun je nog alleen, laatste druppel uit een kamp? Wie hoort nog een verhaal over ver weg is dan? Wat kun je nog alleen tegen een stroming in? En over overleven, maar die bepaalde zin? Wat kun je nog alleen met beesten in de mens? Ieder mens heeft wel een waarde, toch een bepaalde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 Zolang loofder nog in mij en wie durft nog walked across an empty land I knew the pathway like the back of